You got your troubles, I've got my mind. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got my mind. She used to love me, that I know. You're you so long.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 You got my You've got your troubles I've got My baby does the hanky paint. Yeah, my baby does the hanky paint. My baby does the hanky paint. Yeah, my baby does the hanky paint. My baby does the hanky paint. My baby does the hanky paint. Yeah. I saw her walking on down the line Yeah, You know I saw her for the very first time A pretty really little girl standing all alone Baby, hey, baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her yeah. My baby does the hanky pain. Oh. Bang it, bang Mevrouw Verheij. Ja, dank u wel. Ik, um, nou, we hebben even iets meer tijd genomen dan aanvankelijk uh, was, uh, was aangekondigd. En dat, dat heeft ermee te maken dat er gewoon heel veel is gezegd. En er zijn, um, uh, nou eigenlijk eh, als ik het even langs drie punten uh, samenvat. Dan is er iets gezegd over de bevoegdheid. Dan is er iets gezegd over het proces van totstandkoming en de participatie. En dan zijn er nog een aantal inhoudelijke punten gemaakt van uh, het vergelijk ook met de standplaats tot het aantal vergunningen en het rapport uh, van Hansom. Dus ik denk dat het ook goed is om die punten uh, even met u door te nemen. En uh, ook is er wel uh, nou, op bepaalde onderdelen een, een beeld geschetst uh, waar ik mij volstrekt niet in herken. Dus ik wil daar toch ook uh, nog op ingaan. Um, ten aanzien van uh, de bevoegdheid. Hè? Waarom heeft het college um, gemeente op basis van die APV dit, dit voorstel um, te moeten doen? Uh, voorheen stond er in de APV slechts het is verboden te venten zonder vergunning. Dat was de basis op grond waarvan we al ons eerdere beleid ook hebben vastgesteld. We hebben nu gezegd en dat is ook juridisch getoetst. Eigenlijk dat ene zinnetje, om sec op basis daarvan uh, het, het beleid uh, vast te stellen, is wat dun. Zeker als je het maximum aantal, uh, als je maximum aantal aangeeft. Dat is de reden ook dat we de, de, de grondslag in de APV wat hebben verbreed. Uh, maar het is niet, wat dat betreft niet anders dan de praktijk die we in eerdere jaren hebben uh, gevraagd... waarbij het college um, het beleid heeft vastgesteld op basis van de APV... en de gemeenteraad om een zienswijze is gevraagd. Dan is er ook door de insprekers um, het nodige gezegd over uh, nou ja, het proces... en de totstandkoming en de participatie. Um, wij hebben een aantal keer uh, gesproken met de venters... Zes keer om precies te zijn. De eerste bijeenkomst was in januari en de laatste um, was uh, nou ja, wat recenter in november. <kijkt> Daarbij hebben wij... Um, uh, en, en in die zin gaat zo'n proces gaat van grof naar fijn. We hebben toegelicht wat, uh, waarom die Europese dienstenrichtlijn... wat is nu de reden dat dat, dat, uh, nou ja, dat, dat moet, om het zomaar te zeggen. Um, en die Europese dienstenrichtlijn die gaat gewoon eigenlijk uit van het feit dat je iedereen een eerlijke kans moet geven op een vergunning. He, we kunnen nou ja, het heel juridisch maken, maar in de kern is, is dat waar die Europese dienstenrichtlijn om gaat. Dat je iedereen een eerlijke kans moet geven om, om in aanmerking te komen voor die vergunning. Dat betekent nogal wat voor de ondernemers die al een vergunning hebben. En dat is ook, nou ja, daar hebben we ook uitvoerig eh, bij stilgestaan en ik kom straks nog terug ook op die overgangsperiode. Eh, want het college is inderdaad van mening dat het niet ver is om heel kort van tevoren te zeggen van, goh, ja, u dacht altijd dat u eh, tien jaar nog mocht eh, doorondernemen, maar helaas pindakaas, dat feest gaat niet door, want we hebben die Europese dienstenrichtlijn. Dus we zijn uh, uitgegaan van die Europese dienstenrichtlijn, maar wel met die overgangsperiode van tien jaar. Omdat dat anders, ja, dat, dat, dat, is, dat kunnen we heel juridisch benaderen. Maar dat voelen we allemaal denk ik wel aan ons water, dat dat gewoon niet eerlijk is. Als je denkt, ik, ik, ik krijg een vergunning van tien jaar en dat er kort van tevoren wordt gezegd, nou dat is niet waar. Um, dan de, in die participatie um, is ook het rapport van Hanson. Uh, aan de orde geweest. En um, in maart is al contact geweest met Hanson. Goh, kan de, zou u überhaupt uh, tijd um, hebben om dat te doen? Um, er waren goede ervaringen met Hanson, juist ook in die Curie-Driehoek. Uh, en uh, op 27 maart is dat ook besproken met de Venters. En vervolgens is die opdracht um, uh, verleend. Um, ik ben nog even onder de noemer proces. En zo hebben wij een aantal overleggen gehad. En niet in de laatste plaats is het beleid natuurlijk ook nog uh, uh, ja, voorzienswijze gevraagd, ter inzage gelegd. Dus iedereen die had daarop kunnen reageren. Uiteindelijk um, zijn er, uh, ja, is het niet zo dat, dat, er heel, uh, nou, dat er heel veel zandvoorters hebben gezegd: Ik wil daarop reageren. Er zijn toch wel partijen geweest die veel affiniteit hebben gehad ook met het venten. En er waren een aantal punten die zij opbrachten en die wij ook hebben aangepast. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het aantal, over de indeling van het strand en dat soort zaken. Dus in die zin zijn we daaraan tegemoet gekomen. En nogmaals, ik begrijp, het raakt de ondernemers in hun portemonnee en dat is... Dus dat is heel, dat is dat is het, ja, het zwaarste belang. Daar heb ik alle begrip voor. En eh, nou, wat het college heeft geprobeerd om met dat in het achterhoofd, met die Europese dienstenrichtlijn in het achterhoofd, maar ook met de motie waarin staat beschermde belangen van de zandvoortse ondernemers die overgangsperiode eh, te doen. Um, dan inhoudelijk. Er is een aantal punten um, ook gezegd... Um, he, van, van ja, en de standplaatshouders krijgen twintig jaar... en zij krijgen maar tien jaar. Ik, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Uh, u heeft het wat uh, beter soms uh, misschien verwoord dan ik. Maar dat is niet zo. Ik wil dat toch nu rechtzetten. Wij hebben de standplaatshouders op basis van het huidige beleid vergunningen verstrekt voor een periode van 10 jaar. Want met vergunningen is het zo, die worden niet automatisch verlengd... die hebben ook geen marktwaarde. Het is een bevoegdheid van het college om vergunningen te verstrekken... en alle vergunningen voor de venters, die verlopen straks op 1 januari. Dus, dus het is daarna klaar. Vorig jaar was dat zo met de standplaatshouders omdat uh, de actualisatie oorspronkelijk was bij de standplaatshouders ook het idee... ...we gaan het beleid actualiseren en op basis van het nieuw beleid um, gaan, we die, uh, termijn, uh, of gaan we die vergunningen verstrekken. We zijn ingehaald door de tijd, dus we hebben de standplaatshouders op basis van het huidige beleid uh, een vergunning verstrekt. Daarbij hebben we niet in de vergunning, maar in de overeenkomst uh, opgenomen... Um, ...dat zij een optie hebben om uh, over tien jaar... Nog een vergunning aan te vragen, zei het dat dat wordt getoetst aan de Europese dienstenrichtlijn en het dan geldende beleid. En dat het zal niet anders zijn voor de Venters, want voor de Venters die wilden we dus die overgangsperiode van tien jaar en die termijn van tien jaar, eh, waardoor zij pas over tien jaar ook een aan, nieuwe aanvraag weer moeten indienen, die wordt getoetst aan het Europese eh, beleid. En dat is eigenlijk het idee wat, wat, wat uh, erachter zit. We hebben, uh, kijk, we, wij zijn er absoluut niet toe, toe op aarde om, om ondernemers te pesten of iets dergelijks. We hebben getracht om binnen uh, de kaders uh, die de Europese dienstenrichtlijn uh, geeft, gewoon een eerlijke overgangsperiode ook uh, te geven. Een aantal van u vraagt ook naar het aantal vergunningen. Waarom zijn dat er nu negen? Het waren er twaalf, één bevroren is elf. En waarom dan negen? Nou, negen is ook het aantal waar nu mee wordt gereden. Gelet onder meer op, op drukte en veiligheid, leek het college dit een goed aantal voor de komende jaren. Dus dat is de reden dat we hebben gezegd van nou, we nemen die negen. Um, nog ten aanzien van het rapport Hanson, dat is door een aantal van u genoemd. Uh, ik heb al aangegeven he, dat, dat we dat um, besproken hebben met de Venters op 27 maart. Daarna is de definitieve opdracht uh, gegund. En uh, nou, wat een aantal van u ook vraagt, hoe, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren... of hoe is dit nou tot stand gekomen... en hoe kunt u nou niet uh, de cijfers van de Zandvoortse ondernemers daarbij betrekken dat heeft er eigenlijk mee te maken, en, en mevrouw Girlson, die, die haalde ook al die overweging 62 aan, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je eh, op grond van die Europese dienstenrichtlijn die termijn objectief moet bepalen. Objectief voor alle ondernemers, ook je potentiële toekomstige... Uit dat rapport bleek um, dat, um, nou ja, en dan hangt het er vanaf hè, van welk scenario je kiest... maar er zit een variabele tussen, voor, voor slechte jaren en goede jaren, van tussen de zes en negen. Ook gelet op het feit dat wij al, nou ja... dat we nu ook altijd al uitgaan van de termijn van tien jaar, hebben gezegd van, nou, dan maken we er tien jaar van. En dat is de achtergrond van... Um, nou ja, van, wat, van, van dat Hanson-rapport. Eh, eh, daarnaast ook eh, meneer Berg, eh, die refereerde daar ook aan en, en die, die, die maakt zich zorgen omdat, eh, hè, omdat er is eh, gezegd van nou het, het standplaatsbeleid wordt naar analogie met het ventbeleid eh, opgesteld. Dat betekent niet dat het exact hetzelfde is. Sterker nog, het is eerder juist gesplitst, um, ook vanwege die verschillen. Maar dat betekent wel dat, voor wat betreft die mededinging, dat je, dat zal vergelijkbaar zijn. En dat heeft niet zozeer te maken met, met het ventbeleid, maar die oorsprong daarvan, die zit echt in die, in die Europese dienstenrichtlijn. Dus dat is de reden geweest um, om te zeggen van nou. Um, we richten ons nu op de venters en de standplaatshouders willen ook graag nog in, mee in gesprek om dat nieuwe beleid vast te stellen. Um, maar we hebben ons wel in dat hele participatieproces primair gefocust op de venters. Ook omdat het hun, uh, nou, hun direct raakt. Um, ja... Ik, ik ben nog even aan het spieken, voorzitter. Maar, maar er zijn veel um, dingen al wel um, gezegd. Um, maar waar de, waar de zorg van het college op, op dit moment um, eigenlijk uh, met name zit, is er zijn. Um, nou ja, voor goed beleid um, nou ja, heb je een aantal. Uh, aspecten uh, zijn daarvoor nodig. En, en wat ik nu beluister uh, aan wat u in eerste termijn ook hebt ingebracht, is, is uh, dat u twijfelt um, of, of nou ja, u hebt vragen bij, bij de grondslag van de bevoegdheid. Um, mag het college dit vaststellen of zou de raad dit moeten doen? Dat is één punt. Um, er zijn vragen gesteld over uh, het proces van totstandkoming en de participatie. Nou ja, dat is een punt dat heb ik toegelicht. We hebben uh, een aantal keer gesproken met uh, de venters. Uh, het heeft ook ter, ter inzage gelegen. Dus Wat dat betreft is dat, uh, is dat, um, nou, is dat de aanpak die wij hebben gekozen. Uh, maar u hebt natuurlijk ook gehoord wat de venters daarover gezegd hebben. En u hebt nog uh, op inhoud een aantal uh, uh, punten genoemd. Um, en dat maakt wel dat ik denk, nou en hoe nu verder? Is het dan het beste om het terug te nemen... En te zeggen van nou, wij, wij eh, we, we verlengen het eh, op basis van het huidige beleid. Want dan, eh, dan in tegenstelling tot, tot de standplaatshouders, eh, nee, dan, dan krijgen beide groepen eigenlijk op basis van het staande beleid eh, een nieuwe vergunning. Eh, maar wat we hebben getracht is om op een eerlijke manier de venters op basis van nieuw beleid een vergunning te geven. Um, want, uh, en dat, dat weet u ook, um, he, wat is er nou erg aan he, als we dit niet, niet, niet doen of, of welke risico's zijn daaraan verbonden? En uh, het risico, en dat heb ik u ook gemeld um, bij de standplaatshouders, is, is eigenlijk dat, nou ja, dat er wel iemand te, uh, tegen in verweer komt en zegt van ja, maar ik wilde graag zo'n vergunning. En dan... Nee, maar dan en dan uh, heb ik niet de, de kaars op de middelen om, uh, als ik ze al verstrekt heb, dan voldoe ik niet aan die regelgeving. Dus dat is het risico wat, wat hè, dat de rechter, dat we worden teruggevloogd door de rechter, om het zomaar te zeggen. Dat is het uh, risico wat daarbij uh, zit. Dus ik denk dat het, ja, voorzitter, mogelijk ja. nog een reactie vanuit uh, de commissie en dan. Uh... Inderdaad, uh, mevrouw Vrij, uw suggestie horende denk ik dat het verstandig is om nog heel even een rondje te maken langs de commissieleden. Uh... Dat gaan we dan ook doen. Wil daar iemand het woord? De heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter. Um, waar het natuurlijk om gaat... is dat je wilt voldoen aan... Uh, de, de directieven die van uh, de Europese Unie aan ons... worden opgelegd. Maar waar we ook aan moeten voldoen... dat is namelijk om criteria aan, aan te leggen... en te hanteren... die um, de beste aanvraag... belonen. En wat de beste aanvraag is... Dat kun je invullen, dat kun je definiëren. En wat wij in onze eerste termijn hebben bepleit is namelijk om dat ook te doen. Uh, want dan heb je namelijk uh, ook een toetsingskader wat voor iedereen geldt. En dan ben je dus gedekt wat betreft je juridische uh, uh, uh, kwesties die de, uh, die de wethouder voorziet. Uh, dan die periode van tien jaar. Uh, nou die periode van tien jaar die is alleen maar... Uh, ...gekomen als gevolg van een redenering om een, te, een periode vast te stellen. Maar die redenering, nou, dat heeft u ook van de insprekers gehoord... ...die kun je nogal op verschillende manieren volgen... ...en dan komt er dus ook een hele andere periode uit. Nou, op het moment dat wij redelijke argumenten hebben om die periode langer te kiezen dan tien jaar... ...en in ieder geval zijn er een paar insprekers die daarop hinten... ...dan zou ik zeggen, gebruik dan die mogelijkheid om je beleid daarop aan te passen. Um, en um, dan, ja, wat de bevoegdheid betreft, ik, ik vind het een beetje een wonderlijke, wonderlijke discussie uh, die, die we hebben. Want als er één ding heel duidelijk is, dan is het dat de raad de APV gaat vaststellen. En niet het college. Nou, op het moment dat we dat dan vaststellen... Dat wij dat doen. En daar komt dan een stuk uit naar voren met daarin inhoud van, van zaken waar wij nu vanavond over praten. Dan kun je zeggen, nou het is behoefdheid van het college, maar uiteindelijk gaat het er de raad toch over beslissen. Dus laten we dan praktisch zijn en gewoon elkaar beïnvloeden in de zin dat we komen met het beste, met het beste vergunningstelsel. En daar kan echt nog wel het nodig aan gebeuren. We hebben daar vanavond ook de nodige bouwstenen voor gehoord. En laten we dat dan ook doen. En op het moment dat de wethouder zegt... ...ja, maar ik wil graag men, men, per 1 januari met nieuw beleid gaan beginnen. Nou ja, op het moment dat zij in staat is om dat voor die, tip, voor die tijd voor elkaar te krijgen, prima. Maar dat lijkt mij een beetje lastig. Dus moet je dan op iets anders uitkomen, denk ik. En vandaar het voorstel wat ik deed. Uh, ga, uh, maak eens een voorlopige regeling in het kader van de... de, de, de, de Europese regelgeving die eraan zit te komen. En werk dan dat ook nader in die, in die periode uit zo snel mogelijk als dat kan. En dan heb je namelijk gewoon het kader uh, zo snel mogelijk wat voldoet aan de, aan de dingen die wij hebben bepleit vanavond. Dank u voorzitter. Dank u wel, heer Bouwberg-Wilson. Uh, de wethouder zal zou direct nog even een, een korte reactie opgeven, denk ik. Uh, zijn er nog meer uh, commissieleden die iets willen zeggen? Mevrouw van der Veld? Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk op een paar vragen die ik gesteld heb geen antwoord gekregen. Maar... En dat gaat met name over het uh, deeltje veiligheid. Kunt u aantonen dat het echt zo onveilig was met, met al die uh, venters op het strand? En uh, wat ik eigenlijk ook nog wil weten van u... Waarom maar één vergunning per bedrijf of per persoon? Waarom maar één? Ik weet, één van de ondernemers rijdt met uh, vier Ola-ijskarretjes over het strand... Ik kan me best voorstellen dat dat exploiteren is voor vier en niet voor één. Maar er wordt wel één vergunning per karretje ingezet. Bijvoorbeeld. En uh, ja, verder denk ik. Uh, 1 januari is dus de datum dat die nieuwe uh, uh, contracten in zouden moeten gaan. Ik vind wel dat u we ons hier een beetje mee uh, tegen de, met onze rug tegen de muur zet. He, 3 december, 1 januari. Zoveel tijd is er dus niet. We kunnen nu wel tegen u zeggen, u neemt het maar terug en komt maar met iets nieuws. Maar dan hebben we niet meer de tijd om daarover te spreken. En inderdaad, hoe hard is het om dan uh, de bestaande situatie nog te kunnen laten bestaan. En dan in het ja, volgend jaar wordt dat dan een nieuw beleid uh, te maken. Wat wel de goedkeuring heeft van uw raad. Dat is belangrijk natuurlijk. Die dus wel naar de ondernemers heeft geluisterd. Want de Ondernemers voelen zich duidelijk niet gehoord in hun uh, probleempjes die ze hebben. Ja, wat ons betreft, ja, probleempjes. Ik, ik bagatelliseer het maar een beetje. Nee, hoor, het is uh, wat ons betreft, uh, neemt het alstublieft terug en neem mee wat er vanavond allemaal gezegd is. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Mevrouw Keurenson, VVD. Dank u, voorzitter. Um... Voorzitter, de wethouder gaf in mijn beantwoording aan dat het gaat om drie zeg maar, hoofd, hoofdzaken, om het zo maar te zeggen, bevoegdheid, procesparticipatie en inhoud. Met betrekking tot de bevoegdheid um, is niet in twijfel getrokken waar de bevoegdheid op dit moment uh, ligt. Volgens mij heb ik ook in eerste termijn aangegeven dat het juridisch kader de APV is en dat derhalve bevoegdheid bij uh, het college ligt... Maar dat het gelet op de voorgestelde wijzigingen en het, uh, de, de, de selectiecriteria en dergelijke. En het beleid wat eraan vastgekoppeld ligt, de beleidsregels, de uitwerking daarvan, dat het wat de VVD betreft wenselijk zou zijn om dit aan de Raad voor te behouden. Dus dat is een andere opvatting daarom trend. Um, de wethouder geeft aan dat het op zich mogelijk is om zeg maar, uh, analoog aan het standplaatsenbeleid, toch even het woordje analoog er nog een keer in gooien, van vorig jaar. Om ook voor uh, de venders een dergelijke uh, construct uh, aan te bieden, Dan, uh, dat lijkt me een goede optie. Het risico geeft ze daarbij aan van stel dat er nou een nieuwe uh, ondernemer zou komen, wat moeten we daarmee? Nou, als ik goed heb geluisterd, liggen er toch nog vergunningen op de plank. Dus ik zou zeggen, die kunnen we dan op dat moment gaan uitgeven. In ieder geval, voorzitter, bij deze eigenlijk uh, het voorstel... Uh, ...ook richting mede-commissieleden, uh, derhalve ook richting college... ...om in, uh, zeg maar, analoog aan vorig jaar hetgeen is afgesproken met de standplaatshouders, ...een vergelijkbare aanbinding te doen aan de venters. Hetgeen betekent een overeenkomst van tien jaar aanbieden met de optie om na tien jaar opnieuw een vergunning bij de gemeente aan te vragen en de aanvraag te toetsen aan het geldende beleid of het dan geldende beleid staat er, sorry en um Volgend jaar een opstart uh, te doen voor uh, nieuw beleid op basis van de uh, nieuwe dienstenrichtlijn. Waarbij uh, de, uh, aan de gemeenteraad in eerste instantie een startnotitie wordt vergelegd met kaders. Zoals dat wij daar een uitspraak kunnen doen op basis waarvan dat beleid kan, verder kan worden uitgewerkt. Dat is het voorstel wat ik hier ook graag wil voorleggen aan de commissie. Dank u wel. Nog een reactie van de heer Van Tichelen, PVV. Dank u wel, voorzitter. Het woord objectiviteit is gevallen in verband met het Hanson-rapport. En dat is natuurlijk op zich heel erg mooi dat daarna gestreven wordt. Alleen de gehanteerde cijfers die staan op gespannen voet met de werkelijkheid in Zandvoort. En om daar dan beleid op te baseren, dat lijkt ons gewoon niet handig. Als je nou gewoon uitgaat van de werkelijke cijfers en daar in alle redelijkheid en in de ruimte die de Europese wetgeving biedt naar handelt... ...dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie verder geen, uh, of oh, toch nog, een, een, twee vingers. Uh, Elge, heer Elgebali GroenLinks. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, bij mij zijn ook nogal wat vragen op de plank blijven liggen. Zoals ook bij Gbz is gebeurd. En bij mij met name op het gebied van duurzaamheid. Ik wil daar wel heel graag antwoord op, sowieso. Uh, ongeacht uh, wat er ook met dit stuk gaat gebeuren, want ik ben er gewoon benieuwd naar. En ook eigenlijk de andere overige vragen. Ik heb niet zozeer um, een waardeoordeel proberen neer te leggen. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar hoe het proces is verlopen. En ik zou daar graag antwoord op willen hebben. Dank u wel. De heer Mettes, CDA. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, ik, het vraagje wat ik eigenlijk nog had, en die kan misschien relevant zijn. dat uh, Op dit moment is er volgens mij geen jurisprudentie. Uh, er is niet een ondernemer, dacht ik, in Nederland opgestaan en gezegd: ik word benadeeld. En uh, uh, uw gemeente, u moet daar iets aan gaan doen. Uh, dat geeft volgens mij, als dit klopt, ook aan dat het verdomde prematuur is waar we allemaal mee bezig zijn op dit, uh, dit moment. En dan uh, neig dan, dan ik ook heel sterk naar het voorstel wat door de VVD gedaan is. Uh, uh, kom met uh, nieuw beleid, laten we dat eens gaan vaststellen en ga op dit moment, want het was voor het CDA belangrijk, die, verlenging, die optie tot verlenging voor tien jaar... Uh, gaat op dit moment hetzelfde doen als wat u met de standplaatshouders gedaan heeft. Dus dat steunt het CDA. Voorzitter. Dank u wel. Uh, de heer De Graaf, D66. Voorzitter, dank u wel. Uh, in lijn met de heer Mettens en de VVD steunen wij dat ook wat de VVD voorstelt. Alleen wat mij persoonlijk nog een beetje dwars zit... is dat de wethouder volhoudt dat er op dit moment negen vergunningen zijn. En dat is niet waar. Want we hebben hier de heer Oosterveer heel duidelijk horen aangeven dat hij vijf vergunningen heeft, waarvan er één op de plank ligt, wat bij de gemeente bekend is. En ook heb ik de suggestie uh, gedaan om een secretarie te laten uitvoeren met betrekking tot de cijfers. De ondernemers uh, hebben zelf aangegeven, althans de insprekers, dat zij gaarne bereid zijn hun cijfers uh, ter beschikking te stellen. Ik denk dat je dan pas een reëel beeld gaat krijgen wat dit allemaal inhoudt. Dank u. Dank u wel, heer De Graaf. Uh, mevrouw Koper, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, er zijn een aantal voorstellen gedaan over het proces. Maar ik wil eigenlijk ingaan op mijn collega hiernaast. Uh, als het gaat om... Ik vond het verhaal van de wethouder heel helder... over datgene wat er gebeurd is. En uh, wat mij betreft uh, gaat het alleen maar om het juridische aspect... en vervolgens het uitwerken van het beleid. En wat is nu juridisch wat we met elkaar kunnen afspreken? Is tien jaar dan datgene wat er moet gebeuren, want ik hoor de wethouders zeggen... dat is dan analoog aan datgene wat de strandventers uh, hebben op strandplaats houden. En dat staat eigenlijk in het stuk. Dan zijn we weer terug bij af. Dan is het voor mij alleen maar onduidelijker geworden. Het voorstel van de VVD vind ik dan niet helder. Maar misschien heb ik mijn collega van D66 begrepen. En is het een idee om te kijken naar een kortere periode... waarbinnen je een verlenging doet en dan vervolgens het beleid kan vaststellen... Heeft dat zin om dat te bespreken? Dank u wel. Ik geef het woord in de tweede termijn aan mevrouw Verheij. Um, ja, dank u wel um, voorzitter. Om met mevrouw Koper te beginnen en, en uh, meneer Bouwberg-Wilson, die hier, hint daar ook op. Um, een voorlopige regeling is, um, is heel erg lastig. We hebben dat bij, standpla bij de standplaats... Uh, beleid ook uh, bekeken, maar een voorlopige. Omdat, en dat heeft er gewoon mee te maken dat alle vergunningen gewoon vervallen. Uh, en uh, dus, dus als ik dan zeg van nou, we maken een voorlopige regeling en uh, we trekken daar drie jaar voor uit bij wijze van spreken, dan, dan wordt die vergunningsduur dus ook um, beperkt. En dat, en dat is juist um, nou ja, wat we niet willen met elkaar. Dus je hebt een, um, uh, dus, dus een tijdelijke voorziening of die voorlopige regeling, dat is eigenlijk heel erg lastig. Um, omdat je uh, dan um, ja, in die overgangsperiode... Um, ja, dat is wel. Daarom hebben we juist gezegd. Die overgangsperiode die zetten we op tien jaar gelijk aan, um, um, aan de vergunningsduur. U heeft een interruptie ja. van de heer bouwweg Wilson. Ja, voorzitter. Omdat ik de veronderstelling heb dat de vergunningen sowieso vervallen per 31 ja, december. Dat klopt. Dus wat nou. is het verschil? Mevrouw vrij. De vergunningen vallen vervallen inderdaad nou, automatisch of van rechtswegen. Aan het einde van dit jaar. En um, in plaats, en dan kunnen we nog. Een, een, en wat we hebben gedaan, is op basis um, van uh, al wel nieuw beleid maken, maar wel gezegd dat beleid gaat pas gelden, eigenlijk over tien jaar. Dus de huidige ondernemers die houden eigenlijk alle rechten die ze nu ook al hebben. En dat heeft ermee te maken dat het gewoon niet ver is om heel kort van tevoren te zeggen van, oh ja. Trouwens, het wordt toch anders dan het voorheen was. Interruptie, mevrouw Van der Veld. Ik hoor u nu iets zeggen waarvan ik denk, maar dat is toch ook een overgangsregeling? Waarom kan de ene overgangsregeling niet en een andere wel? Kunt u me dat uitleggen? Mevrouw We vrij. hebben twee. Eh, als u doet ook op de. Dit is ook een overgangsperiode. Voor de bestaande venters is dit een overgangsperiode. En dat betekent dat zij uh, uh, ja, kunnen blijven venten, uh, uh, ja, zoals ze dat nu ook al doen. Uh, dus, dus, ja. Maar het is een overgangsperiode, waarom? Omdat we geen mededinging toepassen. He, als we nu al, want, want even ook uh, voor de goede orde, uh, de, de dienstenrichtlijn uh, nou, die, die is al uh, nou, sinds 2006, de dienstenwet sinds 2010 uit mijn hoofd gezegd. Dus het is wat dat betreft wel uh, regelgeving uh, ja, die, die, die van kracht is, om het zo maar te zeggen. Er is ook al de nodige jurisprudentie over, denk aan de rondvaarten. Uh, boten. Dus, dus dat is wel iets wat, uh, he, wat een, een uh, gegeven is. Alleen hebben we nu gezegd, van, nou, we willen wel die overgangsperiode toepassen. En die overgangsperiode houdt in dat ik nu niet uh, een open inschrijving doe en dat iedereen kan bieden. Maar dat we zeggen, van, nou, de bestaande venters die, die uh, hoeven nog niet aan die mededinging te voldoen. En die hoeven dat pas te doen over tien jaar. En dat geldt zowel uh, voor de standplaatshouders als voor de venters. Um, ja, de, ik, ik, ik wilde nog even een aantal punten, hè, want, want meneer Elgba... Ja. Interruptie, mevrouw Van der Veld, GBZ. Ja, ik heb aandachtig zitten te luisteren en ik kom eigenlijk tot één conclusie. Kortom, uw oplossing heeft net zoveel uh, kans op juridische uh, ontwikkelingen dan de oplossing die mevrouw Keuralson aandraagt. Want we passen dus de mededinging niet toe. En dat passen we bij die ja. oplossing ook niet toe. Ja. Dus zou er iemand naar de rechter kunnen gaan van hé, hey, maar ik wil een vergunning. Dus dit is eigenlijk het, het, ja, appels en peren vergelijken, vind ik dan maar. Mevrouw ja. Vrij nog een reactie. Um, het verschil is um, uh, dat we wel geactualiseerd beleid hebben en we hebben de, de uh, ja, verplichting, bevoegdheid om om te zorgen dat onze regelgeving in lijn is met hogere regelgeving. Er zijn ook nog een aantal inhoudelijke uh, vragen gesteld nou ja, over het proces, hoe dat is verlopen. Uh, we hebben een plan van aanpak gemaakt, uh, we hebben zes uh, bijeenkomsten gehad met de venters, het is ter inzage uh, gelegd. Ja, dat is kort gezegd... Uh, uh, hoe we uh, dat hebben ingericht en u hebt ook nog een aantal vragen gesteld over duurzaamheid en gaat dat dan, gelden die eisen dan pas over tien jaar en voor de nieuwe venters ja, maar dat wil niet zeggen dat uh, de venters nu niets doen uh, aan duurzaamheid want er zijn al heel veel venters heel actief mee bezig om uh, nou ja, bijvoorbeeld qua verpakkingsmateriaal en dergelijke te zorgen dat dat duurzame uh, materialen uh, zijn um, ja, u, u geeft aan die second opinion. Wat ik daarbij dus wel wil, wil aangeven, wij kunnen ze dus ook niet uitsluitend uh, baseren. Het gaat juist om die, om die objectivering. Dus dat maakt het, maakt het wel, uh, nou ja, dat maakt het, uh, maakt het ingewikkeld. Uh, maar nogmaals, ik denk, uh, we, hè, mevrouw Geurelson heeft een, een voorstel uh, gedaan. Uh, voorzitter, misschien wilt u me even helpen, maar als ik het door de oogharen zie, uh, dan is de Raad daar in meerderheid... Uh, uh, voor um, En dan kunnen we nog wel heel lang ook inhoudelijke punten uh, bespreken. Maar dan is de vraag uh, ja, hoe zinvol dat nog is. Daar heeft u gelijk in, uh, wethouder. Ik stel ook voor om even uh, middels uh, hand opsteken uh, toch te laten zien van wie is er voor het voorstel van de VVD van mevrouw Keuransson. Want dan kunnen wij een stap maken en wellicht voor dit moment dit agendapunt afsluiten en een nadere invulling gaan geven. Ik ik wil graag even wat handen omhoog zien voor het voorstel van de VVD. Voorzitter, is het de mogelijkheid dat het, voordat we gaan stemmen uh, nog even het voorstel van de VVD wordt verduidelijkt en ook dat van de Partij van de Arbeid? Ja, ja, uiteraard. Als dat nog niet helemaal helder is, dan vraag ik mevrouw om dat nog even te verhelderen. Dank u voorzitter. Het voorstel behelst eigenlijk dat we uh, zeg maar vergelijk, uh, vergelijkbaar... zoals we begin van het jaar hebben gedaan met het standplaatsenbeleid... om een overgangstermijn uh, te hanteren van tien jaar... en ook op die manier nieuwe contracten aan te uh, bieden. Maar het beleid zoals dat nu ter grondslag ligt... Hè, zoals dat nu wordt vastgesteld in, in de APV en de beleidsregels... om dat niet vast te stellen en aankomend jaar... Um, ...vanuit de Raad met de startnotitie te komen... ...om dan de beleidsregels vast te stellen... ...van wat willen we met de vergunningsduur... ...wat willen we met het aantal vergunningen... ...wat willen we met de rijkwijde van het strand... ...en dan op dat manier ook zeg maar, de criteria uh, op te stellen... ...voor het nieuwe beleid. En dat is eigenlijk hetgeen ook wat wordt aangegeven in de, in de memo dit jaar... En, uh, um, ...voor het strandplaatsenbeleid, voor het opstellen van nieuw beleid... ...en ik stel voor om het op die manier te doen. Heer Mettes, CDA. Ja, dank u wel. Eh, voorzitter, als ik u goed begrijp, zegt u daarmee ook dat u dus het voorliggende raadstuk onder punt 1 kunt accorderen hè, met die optie en die verlenging eh, die er eh, ook geldt voor. Hè. En dat u zegt, het tweede deel waarin een eh, wijziging wordt voorgesteld van de APV, dat niet doen, want we gaan eerst eens praten over het beleid, met name als het om de vergunningen gaat. Mevrouw Keurenson. Nee, voorzitter. Als ik even uit mijn hoofd... want ik moet gaan schakelen tussen de stukken. De wijziging van de APV, dat is punt 1. Dus dat... Uh, uh, niet. Maar het tweede punt is namelijk een zienswijze mee te geven. En een zienswijze betekent namelijk... dat je een zienswijze geeft op het voorstel wat er nu ligt. Dus... Uh, het zou feitelijk een motie moeten zijn waarin voorgesteld wordt om zeg maar, de overgangstermijn te hanteren, net zoals als bij de standplaatsen. En het college op te roepen aankomend jaar met een startnotitie te komen richting de raad met de uitgangspunten voor nieuw beleid. Wat vindt de wethouder daarvan? Dan, dan stel ik inderdaad voor dat wij op dit moment uh, dit punt uh, als bespreekstuk door laten gaan naar de raadsvergadering van 17 december. En daar dan uh, middels uh, wellicht het indienen van een motie of anderszins op terug te komen. Uh, dat lijkt mij voor dit moment dan de juiste gang van zaken. Heer bouwberg Wilson. Ja voorzitter, we brengen verandering aan in een raadsvoorstel. Dus ik heb de indruk dat we dat moeten amenderen dan. Nou, middels, allemaal, middels de middelen die de, de raad heeft om dat, om dat te realiseren. Lijkt mij dan nu uh, het punt uh, helder. Daarmee sluit ik dan dit agendapunt en gaat het als bespreekstuk verder naar de raad van 17 december. Dank u wel. Dan gaan wij naar dit lange agendapunt. Wat, uh, uh, wat, wat tijd inhalen. En uh, althans dat gaan wij proberen zonder ook uh, de andere punten niet uh, af te raffelen zoals eerder gezegd. Wij gaan naar agenda punt 5. De belasting en retributieverordeningen 2020. Jaarlijks worden de belasting en retributieverordeningen inhoudelijk en cijfermatig herzien. Met dit voorstel worden de belastingvoorstellen opgenomen in de programmabegroting 2020. geëffectueerd in de diverse belastingverordeningen. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen, vraag ik of er insprekers in de zaal zijn op dit agendapunt. Ik zie dat dat niet het geval is, dus geef ik het woord aan de commissieleden en begin ik bij de VVD. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Hendricks. Voorzitter, wat de VVD betreft zit een uh, hamerstuk. PVV, heer Van Tichelen. Dank u wel voorzitter. Het zal niemand verbazen dat de intrekkingsverordening onderbelasting door ons met enige blijdschap wordt ontvangen. We danken de overige partijen die onze motie hebben gesteund ten einde dit mogelijk te maken. Voor de rest lijkt het ook een hamerstuk. Dank u wel de heer Van Marle, D66. Nou, dank u ook voornamelijke hamerstukken alleen bij bijlage E um, willen we de wethouder vragen om het voorverteren te kijken of dat af te schaffen is. Dank u wel voor uw vraag. PvdA, mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij is zichtbaar dat verzoeken vanuit de Raad zijn doorgevoerd, dus wat ons betreft Hamerstuk. OPZ, heer Berg. Dank u, voorzitter. Um... Ik heb, we hebben wat uh, technische vragen gesteld, die zijn uh, vanmiddag laat nog beantwoord. Dank daarvoor. Um, en dan kom ik eigenlijk terug op uh, wat uh, meneer Van Marl ook aanhaalt, het voorverbedrag. bedrag. Um, en dan had ik eigenlijk het voorverbedrag... bedrag, voor voor, voor fair bedrag, sorry. Dank je voor de verbetering, ik weet niet uh, van wie. Maar het forfair bedrag um, voor de bed- en breakfast is nu gesteld. Of het is nu gesteld op 120 dagen. En dat eigenlijk omdat de bezetting van uh, Bed and Breakfast gesteld wordt op 30. Op een derde van, van het jaar. Uh, volgens mij. Uh, uh, denk ik dat we achterlopen, en zeker wat we met de, met de aantrekkelijke economie, meer toerisme en, en het verblijf van de Formule 1. Uh, ik ik uh, doe de oproep, ondersteun ik dat we, dat we dat eigenlijk wel moeten herzien wat betreft bed en breakfast. Uh, heeft de wethouder er al naar gekeken uh, en is hij het ermee eens? En dan moet ik heel even kijken wat we nog meer. Want ik had nog een paar vragen. Eh. Uh, in de bijlage A heb ik leesjesverordening en tarieven. En dan staat er een bladzijde uh, 28, artikel 3.2.1.2. Een, een terugkerend grootschalig evenement. Daar wordt de vergunning, uh, de bijdrage 620 euro voor gevraagd. Heeft u hem? Heel goed. Um, ik zie dat we in, in, in Amsterdam, daar gaan we er toch anders mee om. En ik denk dat we dat in Zandvoort ook... Als we een grootschalig evenement hebben van... Uh, nou, stel eens voor meer dan 5.000 bezoekers of meer dan 10.000 bezoekers. Dan vragen we nu 620 euro. Is de, uh, heeft de wethouder er al naar gekeken wat er in Amsterdam gebeurt? Dat we daar per bezoeker 1 euro... ...in 2019 en in 2020 wordt het op 1,50 euro gevraagd. Wij maken zoveel kosten en in de beantwoording geeft u aan... ...dat wij indirecte kosten... We, we, ...we hebben alleen maar het verstrekken van de vergunning berekenen... ...maar alle andere arbeid, eh, ambtelijke kosten wat we maken... ...kunnen we niet in rekening brengen. En ik denk toch dat we daar anders naar moeten kijken. Even kijken wat we dan nog meer voor... ...vraag hebben gesteld, toeristbelasting heb ik gehad. Ja, het, het, het voertuig, het verlenen van een ontheffing voor het verbod van een voertuig... ...dat is voorzien van de aandaling reclame op de weg te parkeren om... Eh, ...dus stel je voor, we, we krijgen volgend jaar, er gaat iemand een vergunning aanvragen... ...voor een, uh, een auto neer te zetten langs de straat en die hoeft daar 29,50 voor te betalen... En dan mag je een, een, een... Nou, je ziet ze wel vaker rijden. Die wagens met die hele grote billboards achterop. En dat kost slechts 29,50 um, euro. En, en als antwoord hebben we gekregen... Um, de gemeente mag hoogstens 100% van de aanvragen... verbonden kosten in rekening brengen. Is de aanvraag van deze vergunning maar 29,50 En nou, dat, daar wil ik het even belaten bij deze vragen. Thank dank u. u wel. Dan gaan wij door naar het CDA. Heer Metters. Geen andere vragen dan het forfait toeristenbelasting, dank u wel. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, ik houd het kort. Ik ben blij met wat de heer Van Tichelen zei over wat betreft de, de hondenbelasting. We zijn ook voorstander van de motie geweest en zien dat nu mooi terugverwerkt. Dus dat is mooi. Uh, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van Marlen. En uh, volgens mij sluit ik me ook nog aan bij de woorden van de heer Hendricks. Want voor ons zijn het allemaal hamersstukken. Dank u wel. Mevrouw Kuin, Groen, uh, GBZ. Ja, dank u wel. Groen, groen ja, kan ook. Dank u wel voorzitter, uh, zoals we onder andere bij de voorjaarsnota uh, hebben we besproken. Uh, we zien de gemaakte afspraken terug uh, in de voorstellen. Daar houden wij van, dus voor het GBZ zijn de beide raadstukken ook hamerstukken. Dank u wel. Er zijn er een paar vragen gesteld aan de wethouder. Het woord is aan uh, de heer Bluis. Ja, het forfaitaire tarief dat is een tarief wat we hebben en waar ons hele beleid is op gebaseerd. En volgens mij rond de discussie over de F1 en het verdienmodel hè, voor de gemeente Zandvoort aan dit soort zaken... ...zouden we dat juist in onderzoek gaan nemen om te kijken of we er wel mee moeten doorgaan of mee moeten stoppen. Ik, ik heb ook heel heleboel argumenten om er juist wel mee door te gaan, want je moet eerst een heel goed systeem hebben... Om, om dat uh, zo te doen. Dus dat, dat gaan we onderzoeken... Of, of we daarmee verder kunnen. Uh, de de, de bezettingsgraad... daar hebben we het ook al eerder over gehad. We hebben in 2018... hebben we het verhoogd, aanzienlijk verhoogd... met 25, 30 procent. <kwijls> Vervolgens heeft de Raad besloten... afgelopen jaar om het tarief... met 33 procent te verhogen. En ik vond het in dat opzicht... wel even voldoende op dit moment. Want je, je moet ook... Kijken naar wat je allemaal doet. En ik wil best kijken op termijn naar uh, die bezettingsgraad te verhogen. Maar dat, dat is ook in de lijn. Ga je dan door met het forfaiter of ga je dan afrekenen per, uh, per nacht? Want dan komt het vanzelf goed. Maar dan moet je wel een sluitend systeem hebben. En daar kan ik nog een heel verhaal met je overhouden. Of dat interessant is of we tot een combinatie moeten Daar komen wij op terug. Want dat gaan we meenemen. Zeker ook kijkend naar de F1 die eraan komt. En, en hoe we dan volgend jaar in het beleid. wel, wel of niet. tot andere zaken komen. En volgens mij heb ik dat ook toegezegd. dat ik dat zou doen. Nou, die 620 uh, en, en, en met Amsterdam vergelijken. en 1 euro rekenen. Ja, je kun je natuurlijk. Heel, heel rijk rekenen aan allemaal dingen... maar dan hebben we straks helemaal geen evenement meer... maar ik wil best er eens een keer naar kijken. In principe worden er wel degelijk afspraken... met alle organisaties gemaakt... over kosten die zij moeten maken... voor vuil ophalen, voor beveiligingen... en al dat soort dingen. Dus er wordt wel degelijk tegenwoordig veel meer... als in het verleden... Uh, betaald, meebetaald door de organisaties... om dingen te regelen. Maar uh, ik wil die kostendekkendheid best nog wel eens een keer tegen het licht houden. En datzelfde geldt voor die andere kostendekkendheid. Uh, inderdaad, dat is in, in feite een, een bijna een administratieve handeling. Dus dat kost niet zoveel. Dus als dat een kwartier kost, dan wordt er een kwartiermaal een bepaald tarief gerekend. Dus uh, de kostendekkendheid is altijd een ingewikkelde zaak. Goed, aan de hand van de antwoorden van de heer Bluis... ...kijk ik nog even naar D66, OPZ en CDA. CDA um... Hamerstuk. CDA Hamerstuk. CDA Hamerstuk. Heer Van Marlen. Ja, op zich een stuk zeker met de toezegging van de wethouder. Maar ik wil nog wel opmerken, van, we hoeven geen zelf geen software te ontwikkelen. Volgens mij zijn er systemen zat om dit uh, te kunnen, kunnen berekenen. De Belastingdienst wereldwijd, overal zullen ze met dit telsysteem te maken hebben. Dus er is vast al wat ontwikkeld en dat hoef je zelf niet te doen. Dank voor uw opmerking. Heer Berg. Um, nou, twee vragen... Um. De wethouder gaat het uh, onderzoeken, het voor het verterde bedrag. Ik zou graag willen horen op wat voor termijn we daar een, uh, een antwoord op kunnen krijgen dan. En de tweede vraag um, over dat uh, economische, uh, of, of we ons niet te rijk moeten rekenen met grote... Evenementen en dat de kosten wel verhaald worden... maar in het antwoord die ik heb gekregen... er staat het vervallen van de indirecte kosten... van de handhaving, reiniging en afzetting... is inmiddels leesjes die geheven worden... voor het verstrekken van de vergunningen niet mogelijk. Ik snap dat het niet in de leesjes zit... maar ik, ik lees niet in het antwoord... dat we daadwerkelijk die kosten kunnen verhalen bij de aanvrager. Uh, dus wat, wat mij betreft... Uh, ik vind het toch wel veel te gering, een 600 euro voor een evenement van, van, van 100.000 bezoekers ten opzichte van dat we, dat we eh, er bestaat wel degelijke regeling dat we groot evenementen een andere te grondslag kunnen doen. Rotterdam heeft het, Utrecht heeft het, Amsterdam heeft het. Ik vind het toch jammer dat Interrupt, u dit eh, je, niet wil onderzoeken. mevrouw Van der Veld. Ja, Geachte collega, u gaat echt wel heel ver te ver. We hebben het hier vandaag over het aanpassen van de tarieven van de belastingen. En ik begrijp dat u ergens niet mee eens bent, maar het is niet de avond om daar nu over te spreken. Als u dit geagendeerd wil hebben, leg het voor aan de, aan de agendacommissie. En dan weet ik zeker dat het geagendeerd wordt. U gaat nu over beleid spreken, terwijl we horen te praten over, klopt het tarief nog? Ik denk dat uw punt duidelijk is. de heer El nog... Opmerking? Nee, dat sluit ik wel aan. Oké. Okay. Uh, heer Berg, even niet. Dan geef ik het woord aan de heer Bluis. Ja, volgens mij heb ik gezegd dat ik nog best nog eens even naar die kostendekkendheid wil kijken. Maar de leesjes zijn niet om af te rekenen over al dat soort zaken die u noemt. Daarom staat dat er. Dus daar zijn andere middelen voor. En dat ga je niet in je leesverordening regelen. Dus, maar voordat ik dat aangeef, en ik heb ook nog gezegd: ik ga hier ook nog wel even naar kijken. En ook in het, in het licht van toerisme en economie, met de wethouder, daar eens over hebben of, of daar nog een mogelijkheid is dat wij meer moeten gaan verhalen en kunnen verhalen. Aan de hand van dit antwoord en aan de hand van de opmerking van mevrouw Van der Veld, mag ik dan uh, de heer Berg concluderen dat dit toch als samenstuk door kan? Nee, ik had ook nog een vraag gesteld: wanneer we wel die, die uh, voor bedrag tegemoet kunnen zien. Heer Bluis. Ja, daar heb ik volgens mij antwoord op gegeven. Ik heb gezegd dat het meegenomen wordt bij het onderzoek. Ook kijken hoe, hoe de F1 loopt. En bij de volgende voor, bij de, volgend jaar gaan we dat meenemen. Heer Berg. Um, ik wil het nog even met mijn fractie bespreken. Geen namenstukken. Dan uh, hameren we dit uh, agendapunt af als uh, bespreekstuk richting 17 uh, december. Gaan we door met het volgende... Agenda punt 6, de decemberrapportage 2019. Een korte inleiding. Deze rapportage is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus... en geeft informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens 2019... en over de financiële afwijkingen ten opzichte van de eventueel bijgestelde begroting 2019. De inhoud van de decemberrapportage 2019 is beperkt tot afwijkingen groter dan 25.000 euro... Um, zijn hier insprekers voor dit agendapunt in de, in de zaal? Nee, ik zie dat dat niet het geval is. Dan wil ik het woord geven aan uh, mijn rechterkant, uh, de Partij van de Arbeid, mevrouw de Vries. Nou, Het is voor ons een hamerstuk, dus uh, kort. Dank, dank u wel. D66, de heer De Graaf. Voor ons ook een hamerstuk, uh, voorzitter. Dank u. Dank u, PVV, heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. De decemberrapportage en het plusje van 56.000 hebben we geen problemen mee. Wat ons betreft ook een hamerstuk. Dank u. VVD, heer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, twee vragen. Uh, het gaat over onder andere de actualisatiekosten WMO-voorzieningen en uh, actualisatiekosten jeugdhulp. Eerder bij de uh, begroting en de najaarsnota hebben we daar ook over gehad. Het baart zorg die ontwikkeling, maar zit hier, ik snap dat dit beperkt is tot alleen de effecten voor dit jaar... Maar zijn er ook structurele effecten die hieruit uh, voortvloeien? En voorzitter, een vraag waar ik nog wat meer toelichting op nodig heb gaat eigenlijk over uh, extra advieskosten circuit. Er zijn ook extra advieskosten gemaakt, zo schrijft u, om de kanon voor het circuit vast te stellen. De reden is dat het proces om te komen tot een nieuwe kanon langer duurt dan voorzien. En ik snap niet hoe dat nou leidt tot meer advieskosten. Want ja, dat, daar heb ik graag wat meer toelichting op, uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, heer Hendricks. Ik ga naar de overkant. Mevrouw Kuin, GBZ. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, Wij we hebben geen vragen. Voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u, heer Algebali, GroenLinks. Ja, voorzitter. Uh, het is sowieso een hamerstuk. En uh, ik wil daarbij aangeven dat ik het ook een heel prettig leesbaar stuk vond. En daarvoor de complimenten aan de wethouder. Dank u wel. CDA, de heer Metters. Ik sluit me graag aan bij compliment hamerstuk. OPZ, de heer Bouwberg-Wilson. Ja, dank u voorzitter. Uh, we hebben wat vragen gesteld, die zijn vanmiddag, uh, laat in de middag zijn die uh, beantwoord geworden. Daarvoor dank. Maar van die vragen zijn er toch een paar onderdelen niet uh, beantwoord. Uh, we hebben ten aanzien van de sporthal kennisgenomen van het feit dat daar gelukkig niet sprake is van minder gebruik. Maar wat er wel aan de hand is, dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval blijkt er een berekening niet helemaal juist begrepen lezen in de beantwoording. Bijdrage onderwijs aan sport blijkt niet geheel juist. Nou, waar dat op nieuw komt, hoor ik dan graag. Um, dan hebben we het gehad over gevraagd gesteld over de beveiliging van het raadhuis. U heeft aangegeven dat dat voor, voorheen gebeurde door de bodems en dat het nu aan, aan professionele organisatie is uitbesteed. Maar onze derde vraag was wat waren de kosten voordat er werd uitbesteed. Die vraag is niet beantwoord. Dan hebben we in laatste instantie een vraag gesteld over de beheer en onderhoud, verhoging, naheffing, parkeren. 30.000 euro extra inkomsten. We hadden gevraagd in welke verhouding staan deze baten tot de kosten. Nou, die vraag is ook niet beantwoord en is in belangstelling tegemoet. Dank u wel, heer pauwberg Wilson. Het woord is aan de heer Bluis, wethouder. Ja, uh, vraag over die, die 30.000 uh, euro. Dat is de naheffing. Die levert 30.000 euro uh, meer op. Uh, de totale parkeerinkomsten die, die, die liggen redelijk op de, op de begroting. We hebben extra formatie neergezet, uiteindelijk om te handhaven en alles te organiseren. Uh, dus je, wij kunnen niet exact opgeven hoeveel dat dan is ten opzichte van die 30.000 euro. De 30.000 euro wordt gewoon gemeld als zijn meer opbrengst die ontstaat. En de, de, de relatie tot, tot, tot, tot de kosten... Ja, daar, daar, we hebben een aantal handhavers in dienst en, en, en, en, en we hebben dat, dat, dat hebben we ook proberen toe te lichten. Dat zijn er twee geweest. Dus we hebben getracht een bepaald antwoord aan u te geven dat u, dat u begrijpt dat er kosten worden gemaakt. Dat is een vast bedrag. En afhankelijk van hoeveel er bij de controle naar voren komt. Nou, je kan zien dat er efficiënt dat gebeurt, want vandaar dat die naheffingen zijn. Maar of die naheffingen in verhouding staat tot die, tot die aantal mensen die daar zijn, Ja, nou, in principe u weet... ...dat de opbrengst van onze parkeren ongeveer aanzienlijk meer is als dat het kost. Dus dat is in de goede verhouding. Dus wij kunnen daar niet verder in detail vragen op geven. En de kosten, voor welke kosten dat zijn? Nou, dat waren loonkosten. En ja, dat vraagt u wat voor kosten, maar en u wilt de exacte hoogtes weten van die kosten. Ja, dat was de vraag. Dat was de vraag, oké. Okay. We gaan kijken of we daar nog wat antwoord op kunnen. Uh, nou, van de, de sporthal, als je daar achter de koren wil weten wat dat bedrag precies inhoudt... zullen we de, de, de journaalpost erop naast slaan en welke bedragen dat precies zijn. Maar dat kan een behoorlijke berekening zijn. Dus daar krijgt hij antwoord op. De extra advieskosten voor het uh, circuit... Uh, nou, dat, dat wij, wij schatten altijd jaarlijks in een, een het advieskosten. Nou, daar komen we dik bovenuit omdat we in onderhandeling zijn over de erfpacht. De, erfpacht, de discussie loopt, er hebben twee taxaties plaatsgevonden en nu zijn we bezig in gesprek voor de derde taxatie, omdat we daar niet helemaal uit zijn gekomen. Nou, dat betekent dat er vergaand onderzocht is en berekend.